Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat Vieren tussen Knoopend Heemnes en de Afrit Buntschoten, 5 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembruggen, 6. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouda en Zevenhuizen, 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Rotterdam over de A20 en de A13. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jawel, zo goede Goedemiddag. Geniet van een zonnige zondagmiddag met Rotje Clover en Kest. ja wel mooi op het zitten we vlak voor de start van de DTM-reis van vandaag kijk op de Duitse zender ARD alles draait om Max verstappen ja die is, is gewoon het middelpunt op dit moment op de Duitse tv zo vlak voor de start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 We don't have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 Even in het Duits werd hij uh, geïnterviewd. Ja? Beter dan het Duits van uh, Rudy Karel. <laughs> van gisteren. Ja, van gisteren. <laughs> ja, toch wel. Ook Ja, nee, inderdaad. Ze zijn nu bezig met een warm-up-lab. En uh, dan, uh, dan barst het geweld los. Hé, hey, daar staat trouwens nou al een... Wie staat er al? Huh? Timo Glok staat al uh, langs de baan in de warm-up. Die heeft iets geraakt. Hij komt uh, wel weer weg. Hij, rijd, uh, hij kan zijn weg wel vervolgen. Maar wat is daar gebeurd?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 Salomar en A Night to Remember. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we schakelen weer live over naar het circuit naar Willem van deze. Wat ze juist hebben hem gehad, de start van de DTM race van vandaag, Willem. Ja, uh, DTM, uh, zojuist starten, in al zo één ronde uh, afgewecht. En uh, ja, de volgorde is al heel anders uh, als dat de start was, de start... Uh, de nummer 3 op de dat is de Belgaar Maxi, maar die kwam niet goed weg. Ja, dat hield in dat wat de auto's uit moesten varen, Wijken bijna net aanraakten, maar wel door konden rijden. Maar het gevolg is dat we zien wel Marco Wiekman aan de leiding. Die startte van een tweede plaats. Op de tweede plaats vindt u de Mike Roggenveller in een Audi. Die begon op plaats nummer 7.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 Uh, Slang die aan met de Mercedes omdat die een motor uh, gewisseld hebben. Oké, okay, maar we zagen er ook al iets uh, fout gaan in de warm-up lab. Kan je daar iets meer over vertellen, misschien? Ja, nou ja, in de uh, warm-up uh, was het twist uh, uh, wat niet helemaal goed ging. Uh, ja, en hij moest aan het eind van de warm-up, uh, moest hij de pits uh, opzoeken. Uh, inmiddels is hij uh, in zo ver ik gezien heb is hij zo. Uh,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 Ja, maar goed, dat is een bepaalde strategie, die hebben we gisteren ook al gezien. De banden, ja, er schijnt niet zoveel te leiden hier op het circuit. Misschien heeft het nieuwe asfalt waren invloed. Dus ja, er zijn teams die gaan er vanuit, nou, je kan een hele race rijden met de banden. Ze moeten één keer stoppen en ze mogen zelf bepalen wanneer. Vandaar dat de teams zijn die te kiezen om al heel vroeg pitstop te doen. Dan val je wel wat terug natuurlijk. Maar met een race over bijna een uur uh, ja, is de kans op een safety car is groot. En ja, dan ben je de winnaar natuurlijk. Uh, als je al vroeg de pitstop hebt gedaan. Ten opzichte van anderen die je ook de pitstop zouden moeten gaan doen. Oké, okay, daar spelen ze dus een beetje op in. Dat is uh, best wel slim eigenlijk. Ja, zeker uh, wanneer je van de uh, hoge dat dat uh, we uh, de hele race uit die houden. Oké okay, Willem, uh, dankjewel voor dit moment en uh, straks komen we uiteraard weer bij u terug. Handje. Daar op het circuit, Zandvoort, de DTM race in volle gang.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 Strip that down for me down. Yeah, yeah, yeah, yeah All I want, girl If you strip that down for me Yeah, yeah, yeah, yeah You're the one, girl Come and strip that down for me Yeah, yeah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 Karat, karat, What's that sound? 24 Come on now mm -hmm. karat, Don't fight the feeling Invite the feeling Just put your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 En het speelt zich allemaal af in het centrum van Zandvoort. En wil je de evenementen nalezen? Download dan de ZFM Zandvoort app. Onze eigen app met uiteraard evenementen en alle andere berichten.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 ik net iets vaker, iets vaker, simpelweg gelukkig wat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 Ja, daar komen die belder bij die Duitsers wat beter over, hè? Van Zalvoort, uh, met een zonnetje erbij. Dat ja, is toch schitterend, die, die, die opnames vanuit de, de lucht, vanuit de helikopter. promotie puur zand dit weekend. Dat bedoel ik. Nou, we gaan weer uh, naar de, de interview kijken. De tweede helft is uh, begonnen van uh, Ajax tegen FC Groningen. Wat is daar gebeurd, Albert-Jan? Daar is inmiddels wederom gescoord. In de 40 e minuut scoorde voor Ajax uh, Civec.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 I was jealous and insecure.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 En ook dit keer waren de wereldkampioenen van 2013 een maatje te groot. Toch dreigde het nog even mis te gaan. Een paar knullige Nederlandse foutjes en het stekend serveren van Van der Wallen... leidden setverlies in. In de derde set sloeg een brouwer en meels snel snel een, een gaatje... en was het brons binnen. Oké, okay, dank u wel voor dit sportbericht. En zo gaan we weer naar de wereld van deze op het circuit Zonvoort.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 Dat klopt niet voor iedereen goed af. We hadden René Rast, de leider, uh, tot vandaag in het uh, kampioenschap. Het is maar de vraag of hij uh, een meisje die leider nog heeft. Tijdop, van de Hunzer, was hij in fel gevecht uh, met zijn landgenoot uh, Blomqvist. Zover, of wij niet met zijn landgenoot, maar met zijn uh, merkgenoot uh, met Blomqvist. Ook uh, Mario Engels. Ja, ik denk dat we de verbinding kwijt zijn. Ja, Over we gaan het, we ja. gaan het opnieuw proberen. Ja, we gaan het opnieuw proberen. Even een plaatje tussendoor. En dan is uh, in één keer de verbinding weg, maar gelukkig weer hersteld. wel. Race Radio, Pit Report. Dus wederom uh, naar uh, Willem van Dessen, daar op het circuit. Ging even niet goed, Willem, met de verbinding. Onze excuses daarvoor, waren je in één keer kwijt? Film op, uh, nou, Ja, ik ga bezig uh, waar ik uh, mee bezig was, ga ik mij verder. Ik was bezig met de standoproepen uh, in de wedstrijd. Op dit moment aan de meiding, de Dinsdal. rijdt voor de Audi zijn eerste uh, seizoen dtm hij is van de 18 rijders die uh, de enige vierde, die nog nooit een uh, dtm race gewonnen heeft. op de tweede plaats vinden we eduardo motara terug in een mercedes en de derde is de audi uh, met mij Ro de rol duval en motara moeten echt de pits nog opzoeken dus de kans dat de rockevelle uh, Uiteindelijk als het eerst over de streep gaat, is op dit moment de, de meest grote kant. Voor het publiek is het uh, misschien wat moeilijk te volgen, omdat de uh, er heeft doorgemaakt. Of, uh, de, daar is een mooie oplossing voor. Op de auto's is uh, dus LED verlichting aangebracht. Die lampje sticht aan in de kleur groen op welke positie de auto ligt die voorbij rijdt. Ja, inderdaad, dat was de vraag die ik jou vandaag wilde stellen. Want uh, ja, dat is wel een hele mooie techniek dat dat uh, mogelijk is. Uh. Ja, en dan uh, heb Ik zou nog Iedereen, als Single Project, die uh, daar ook uh, voorbij gaat. Nu uh, bijvoorbeeld een stream voorbij uh, gaan. En uh, ik zie hem. Ik draag nog zijn auto. Oké, okay, nou ja, heel mooi uh, en duidelijk uh, systeem wat ze daar uh, hanteren daar uh, bij de DTM. Ja.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 En verder tier dier van de week, dicht gedicht van de dag. Nou, re reden genoeg om te blijven luisteren naar je eigen lokale radio ZFM. Met nu Daryl en Donauts en I Can go for That. Als laatste tot aan het nieuws en weer van 4 uur. Tot zo!